Door zware regen- en onweersbuien is op verschillende plekken overlast ontstaan. In en rond Eindhoven kwamen straten en tunnels blank te staan. En in de Klomp bij Veendaal kwam een auto vast te zitten onder een spoortunnel die vol stond met water. Op de A10 bij Amsterdam-Sloterdijk werden twee rijstroken afgesloten vanwege plassen water. En ook het terreinverkeer had last van het slechte weer. Door blikseminslag reden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De waarschuwing code geel is inmiddels overal weer ingetrokken. In Brownsville, in de Amerikaanse staat Texas... is een automobilist ingereden op een groep mensen. Daarbij zijn zeker zeven doden gevallen. Zes mensen raakten gewond. Het incident was bij een bushalte vlakbij een opvangplaats voor migranten. Volgens Amerikaanse media zijn de meeste slachtoffers mannen uit Venezuela. De bestuurder van de auto is opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust op de mensen inreed. Er wordt ook nog onderzocht of hij alcohol of drugs heeft gebruikt. De regenboogvlag van de LHBTI-plus-vereniging in Delft is vannacht verbrand. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen. Vorige maand vernielde een groep voetbalsupporters ook al een regenboogvlag bij het COC-gebouw in Eindhoven. Een vrijwilliger die daar iets van zei, werd mishandeld. In Vietnam zijn nog nooit zulke hoge temperaturen gemeten als dit weekend. In het noorden werden het ruim 44 graden. Ook in omliggende landen is sprake van extreme hitte. In Bangladesh, Myanmar en Thailand werden hitterecords gebroken. In Zuid-Europa blijven de temperaturen ook stijgen. Spanje had afgelopen maand de heetste dag ooit gemeten in april. Klimaatwetenschappers waarschuwen al langer dat het aantal hittegolven zal blijven toenemen. Het weer, vooral in het midden en zuiden nog wat buien... maar die trekken langzaam weg en dan klaart het op. Morgen eerst mistig, later wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar nog kans op een bui bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Slaan van de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat Ville door een ongeluk... bij de afrit Vodendam 3 kilometer met een kwartiervertraging. Drie rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug dames en heren bij Peaceful Radio Show 1541 part 2, uur 2... We gaan beginnen met The Still Within. En dat is gemaakt door Michael Martinez. Met de track In the Moment. Daarna komt Jar Guna. Guna misschien wel. Met Sand and Bubble. En die track staat weer op Granular Day in the Blue. Dan krijgen we natuurlijk de laatste albums. Bijvoorbeeld het album van Steve Rhodes, Rest of Life. is net allemaal uitgekomen. Allemaal goed nieuwe, nieuwheidsmuziekwerkjes. muziekwerkjes. Ja. Dan gaan we terug in de tijd met uh, Holland Phillips. Met Eleven After Midnight. We sluiten af met het prachtige album van Paul Afgrinos. Peace, een mooie lange trek van 6 minuten die je terug kan vinden... helemaal op piezelradio.info. Ik wens je veel luisterplezier. of our art. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at bitly.com slash CMuse.